7 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Boven de Noord-Syrische provincie Idlib... is volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... een Russisch gevechtsvliegtuig neergehaald door opstandelingen. Volgens onbevestigde berichten hebben de Syrische rebellen... de piloot gedood nadat hij had geweigerd zich over te geven. Idlib is een van de laatst overgebleven gebieden... die in handen zijn van de opstandelingen tegen president Assad. Syrische regeringstroepen zijn in december samen met de Russen... een groot offensief begonnen tegen de rebellen daar.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 De politie in Groot-Brittannië kan vanaf nu beslag leggen op luxe bezittingen van rijke inwoners als er een vermoeden bestaat van corruptie. De regering hoopt met de aanpassing van de wet iets te doen aan het imago van Londen als paradijs voor fraudeurs. In Groot-Brittannië wordt jaarlijks voor een bedrag van ruim 100 miljard euro witgewassen. Een groot deel van dat geld verdwijnt in financiële firma's en onroerend goed in Londen.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 Het weer dan nog. In het noorden vriest het al. Het kan daar glad zijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Er kan nog een enkele winterse bui vallen. Ook morgen kans op een bui. Er waait dan een stevige koude noordoostenwind. En de temperatuur ligt rond de 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook jazz.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 Vragen over de Mini Clubman Business Edition? Stel ze vanavond, vanaf half zeven, tijdens de uitzending van Mini Live op Mini.nl. Jesus Christ Superstar komt terug naar Nederland. De grootste rockopera aller tijden. Met de legendarische Ted Neely in de rol van zijn leven. 28 maart tot en met 1 april. Slechts zeven voorstellingen in AFAS Live in Amsterdam. Tickets via www.jesuschristmusical.nl. De lijn met Ronald Boort. Goedenavond en welkom. Het wordt een rustige uitzending. Want er zijn maar drie duels in de Eredivisie door het Berkenvoetbal van afgelopen week. Eén daarvan al ruim een half uur bezig. Heerenveen ter FC Twente. Is het al gescoord, Frank Wielaert? Nee, er is nog niet gescoord. Herenveen is uh, het levendeel van de wedstrijd. Nou, eigenlijk dat, uh, de hele half uur wel de baas op het veld. Maar het heeft maar twee kansen bij elkaar gevoetbald. Allebei voor Zaneli. Die eerste had hij moeten maken. En de tweede had hij kunnen maken. Het lukt hem in beide gevallen niet. Nu uit een hoekschop misschien dan. Hoewel Herenveen is er heel sterk. Is, uit situatie en zo blijkt, want het blijft 0-0. Kwart vracht PSV tegen Pek Zwolle... en een kwart voor negen, Herakles tegen ADO Den Haag. En we gaan in de loop vanavond wat nabeschouwen... het WK-veldrijden voor vrouwen... en de Davis Cup-wedstrijd Frankrijk-Nederland. Het dubbel werd vandaag verloren, waardoor het 2-1 is voor Frankrijk. Ja, het lukt Twente maar niet om onderin weg te komen. Maar dan zit ook nog tegen dat heel Heerdeveen nu een eindelijk thuis begint te winnen, Frank Wielheid. Ja, en uh, nou ja, er staat ook tegenover dat Twente al een tijdje uit niet meer verloren heeft. Twee keer gelijk, één keer gewonnen. Dus, uh, en het staat nog altijd gelijk. Dus voor Twente is het niet zo heel slecht. Zeker niet als je nagaat dat we 38 minuten onderweg zijn. Het staat 0-0. En dat van die 38 minuten, ik denk Veen, nou, tussen de 25 en 30 minuten balbezit heeft gehad. En eigenlijk maar één hele kans bij elkaar gevoetbald heeft. En nog één individuele actie van Zanelli hebben we gezien. En dat was het wel zo'n beetje, wat betreft Heerenveen. Dus doet Twente het niet zo heel slecht. Want eigenlijk... is Twente een ploeg die de bal moet hebben. En uh, lekker aan het voetballen moet toekomen. Die kunnen niet zo heel goed verdedigen. Maar tot nu toe tegen Herenveen uh, Dat uh, niet erg besluitvaardig is aanvallend. Doen ze het nog wel uh, aardig. Nu heeft Twente ook even de bal. Ze hebben heel veel moeite om van de eigen helft af te komen. Dat lukt maar uh, sporadisch. Nu een lange bal van Drommel in de richting van Cuevas. Die staat al dicht bij de middellijn. Dan kom je al een heel end. Assaidi op de helft van de tegenstander neemt aan. Met Torspies, zijn persoonlijke bewaker van vanavond in zijn buurt. Moeten ze dus weer even terug naar eigen helft. Staat dan vast aan de zijlijn tussen twee in. Want Eudegaard komt daar zijn landgenoot helpen. Uiteindelijk komt Fuskic daar ook nog even tussendoor. Die heeft dan de bal. De Sloveen gooit hem meteen de diepte in richting Boeren. Dat is het recept van FC Twente. Als ze de bal hebben, hard naar voren schieten. Dan mag Boeren erachteraan. En anders Jensen. En dan uh, moet het daar maar uh, gebeuren. En daar gebeurt niet zo gek veel uh, voorin bij uh, FC Twente. Nu moet Aceidi uitkijken. Die heeft al geel gekregen voor het vragen om een kaart. En die trapt nu een bal weg. Dreigde even die bal serieus weg te trappen. En geeft hem dan een heel klein tikje. En dat ziet uh, scheidsrechter Manschot dan door de vingers. Sterker nog, ik denk dat hij het helemaal niet ziet. Want hij stond hem met zijn rug naartoe. Maar er is altijd wel een scheidsrechter uh, aanwezig die dat gezien heeft. Maar voor zoiets... Ook nog een keer een gele kaart geven aan Aceidi. Dat zou ook wat kneuterig zijn. Ook van Aceidi trouwens, want je vraagt er wel een beetje om. Zeneli nu in balbezit voor uh, Heerenveen. Zo uh, kort voor rust. Balletje even terugleggen. Kijken of hij hem weer terug kan krijgen. Komt de uh, Eudekaart aan de andere kant even helpen. Om die aanval een beetje vorm te geven. Dat lukt niet. Twente schiet de bal weer naar voren. Heu is degene die hem opvangt. In de middencirkel. En die vindt aan de rechterkant Dumfries helemaal vrij. Met Koevas tegenover zich. Dan kan de bal naar uh, Gujanezat. Die staat er dan wat voor. Ook aan de rechterkant. Daar uh, met Voskits tegen. Over zich. En dan gaat Heerenveen proberen te combineren. Onder andere met Eudegaard, Zeneli. Die nu is overgestoken naar de rechterkant. Die twee kunnen natuurlijk aardig voetballen. Dumfries moet een bal voorgeven. Haal eerst achterlijn halen en dan voorgeven. Gaat die bal over de achterlijn heen. En heeft Heerenveen weer een hoekschop te pakken. Dat klinkt allemaal heel aardig. Maar Heerenveen is niet zo goed met standaard situaties. We hebben één uh, goede vrije trap gezien. Althans, een vrije trap op een goede plek. Dat had best leuk kunnen zijn als Schaars hem tussen de palen had gekregen. Maar dat lukte niet. En de vorige hoekschop. Die ging gewoon voorlangs uiteindelijk. De hoekschop van Eudegaard. Sennely komt daar nu kort bij even kijken of hij een bal kan komen ophalen. En ook Schaar staat klaar op de punt van de 16 om eventueel te trappen. Niet echt lekker ingegrepen van Drommel. Maar er wordt vervolgens ingegrepen door Manschot. Omdat Drommel werd lastig gevallen. En dus krijgt hij een vrije trap mee. Nog vier minuten tot de rust. Het is bepaald niet goed. Maar het staat nog 0-0. En dat is vooral goed nieuws voor de ploeg uit Enschede. We gaan het hebben over de Davis Cup. Dag 2 in en tegen Frankrijk. De bekerenhouder Jean-Julien Royer en Robin Hazen... konden Oranje op een in voorsprong zetten. Maar dan moet je wel winnen van het Franse duo Maar en Herbert, en dat lukte niet. De Fransen wonnen in vier sets en drie daarvan eindigden in een tiebreak. Mark Brassen, goedenavond. in Goedenavond, Ronald. Drie tiebreaks? Nou ja, we zijn niet weggevaagd. Het lag dus dicht bij elkaar. Het lag heel erg dicht bij elkaar. Kansen genoeg voor uh, Nederland om, uh, nou ja, of, of om naar een vijfde set te gaan... of om de partij eventueel uh, nog te winnen. Maar ja, het gaat er in sport om dat je de kans ook benut. En als je dat niet doet, dan wordt het een, een moeilijk verhaal. Ja, je sprak na de wedstrijd met Paul Haarhuis, captain van Nederland... en dit was zijn conclusie. Nou, we hebben echt wel... Uh, die jongens uh, hebben kansen gecreëerd. En op dat moment net niet uh, te, Ja, ze kunnen pakken. Dus ja, uh, als je kijkt... Ik denk negen breakpoints en één gemaakt... En zij drie breakpoints en twee gemaakt. Dodelijk effectief, hè? Ja, dan, uh, dan moet je wel stellen dat je daar gewoon... Uh, toch wel een wedstrijdje hebt laten liggen. Uh, was dat het verschil? Zij maakten de kansen en wij niet? Ja, dat, dat, ja, nou ja, kijk, in de eerste set krijg je vijf uh, breekkansen... Uh, waaronder drie setpoints, die benut je niet. In de tweede set krijg je twee uh, breekkansen, die benutten ze ook niet. En de Fransen krijgen er één, die benutten hem wel. Dus ja, dan is de optelsom na twee sets spelen dat je zeven kansen gehad hebt om de service van je tegenstander te breken maar dat je wel met 2-0 in sets achter staat En nou is een breekkans niet natuurlijk een auto, he, automatisch... dat je dat punt ook wint, want je hebt het niet in eigen hand. Een breekkans is natuurlijk op de service van je tegenstander. Dus als die een goede eerste service slaat in mm -hmm. ace... of gewoon een goede service en de netspeler krijgt daarna... een makkelijke volley, dan kun je er niet zo heel veel aan doen. Maar goed, er zaten ook wel, als je alles gaat analyseren... dat gaat nu veel te ver, er zaten ook wel tweede services tussen... dat er wel degelijk wel kansen waren om in ieder geval in de rally te komen... en van daaruit proberen het punt te maken en dus de break te pakken. Dus ja, dan kom je 2-0 in sets achter, omdat je... in de en uh, je kan ze niet benut. En de Fransen doen dat wel. Wat ik zei, één setpoint of één breakpoint krijgen ze. Benutten dat meteen. Ja, dat is kwaliteit. Dit, dit, dit, dit, dit koppel wat er stond. Mahu en Herbert, uh, even om het een beetje in beeld te brengen. Ja, de jongens hebben ook twee Grand Slam toernooien samen gewonnen. Dat zijn geen koekenbakkers. Die kunnen echt heel goed dubbelen. Uh -huh. En uh, staan er gewoon op de momenten dat het, uh, dat het moet. Ja. Hey, maar twee middelkoops zou eigenlijk spelen in plaats van Haas. Uh, waarom is dat op het ja. laatste moment gewisseld? Nou ja, kijk, weet je, het is altijd, uh, Ronald... het is ook een beetje de tegenstander... een beetje zand in de ogen strooi. We hebben ook wel eens Tellen Griekspoor... de naam van Tellen Griekspoor... die nu ook weer mee is. ook wel eens op het dubbel zien staan. Dan wisten we altijd ver van tevoren... nou, die gaat dus nooit dubbelen. Dat is om de Fransen niet veel wijzer te maken. Wist je dat nu ook? Die Fransen, nee, ik wist het nu niet. Omdat het is altijd een beetje afhankelijk ook van, uh, van Robin Hazen. Kijk, die moet in principe... Uh, als je hem opstelt op de zaterdag... Dan, en je hebt hem op zondag ook nodig... dan speelt hij dus drie partijen uh, in, in drie dagen. En nou dan weten we de fysiek van Robin. Ja, die heeft last van zijn knie. Dus het is echt afwachten. Oké, okay, hoe, hoe komt Robin op vrijdag uit zijn wedstrijd? Is het goed? Uh, kan hij zaterdag dan spelen? En nemen we geen risico, uh, als we hem zaterdag laten spelen... dat hij dan misschien zondag niet kan spelen. Uh, nou, het, het zag er dus goed uit. Paul Haro zei dat vanmorgen ook voor de wedstrijd. Hij zegt, Robin is goed uit die vrijdag gekomen. En dit, zo uh, redeneerde hij, is het sterkst mogelijke dubbel wat ik heb. Uh, en daarom heeft hij gekozen voor uh, Royer en Hazen. En is Matwee Middelkop ook een erkende dubbelspeler. Hè? De vaste dubbelparna van Robin Hazen gedurende... het. Seizoen. Uh, die heeft hij niet opgesteld. Nee, en nu staan we met 2-1 achter. Ja, het valt toch tegen, denk ik. Ja, nou ja, valt tegen. Kijk, op zich eh, hadden we gisteren eigenlijk toen we in eerste instantie... de opstelling zagen van de Fransen, dachten we nou... 1-1 mogen we onze handen mee dichtknijpen. Nou, dat werd gelukkig ook 1-1, mede omdat Lucas Pouille bij de Fransen niet speelde... maar Adriaan Manarino, die ze debuut maakte. Hè, daar won Timo de Bakker, fantastische partij overigens, won daarvan. Eh, maar ja, dat je dan nu 2-1 achter staat, is inderdaad... er had gewoon meer in gezeten. Die partij van Robin gisteren tegen Gasquet had meer in gezeten. Die had naar een vijfde set kunnen gaan. Nou, dan moet je toch had altijd zien wat er gebeurt. En deze dubbel had gewoon uh, in de vierde set stijn een break voor... Uh, had ook naar een vijfde set kunnen gaan. En dan kan er ook van alles gebeuren. Dus ja, 2-1 achter. Het had inderdaad ook zomaar het 2-1 voor kunnen zijn. Ja, Paul Hardaus baalde ook wel een beetje hiervan. Ja, heel frustrerend. Heel frustrerend. Want je, je weet gewoon dat je tegen een team als Frankrijk... zul die kansen moeten pakken. Wil je hier winnen, dan moet het allemaal kloppen. Dan moet je als je kansen krijgt, als je kansen creëert... moet je ze ook pakken. Ja, en dat laat je zeker vandaag, en, uh, maar ook gisteren wel een beetje, <lacht> laat je dat na. Ja, en dat is, dat is helaas, denk ik, uh, tegen zo'n sterk team, ja, is dat, wordt dat dan een zware klus om op zondag nog het uh, tijd te keren. Een zware klus noemt u het nu al, ja, je moet ze allebei winnen. Uh, wie komen er dan de baan op? Is dat zeker ook voor jou? Nou ja, voor, voor, voor Nederland heb je natuurlijk niet zo heel veel opties. Dus, nee. dus Robin Hazen zal morgen de eerste partij gaan spelen tegen de kopman van de Fransen. Uh, uh, dat is in principe Manarino. Hè, waar, waar Timo de Bakker vrijdag van won. Het zou zomaar kunnen dat Lucas Pouille, Want dat, dat is toch wel een beetje, ja, die, die kon vrijdag niet spelen. Maar dat wil niet zeggen dat hij morgen niet kan spelen. Dus misschien komt hij, want hij is normaal de kopman bij de Fransen. Uh, misschien komt hij morgen wel op de baan. En gaat hij tegen Robin die eerste partij spelen. Ja, en dan krijgen we nog de tweede partij van uh, Timo de Bakker, als we zo ver komen gaat Timo de Bakker spelen tegen Richard Gasquet. Uh, Hazen tegen Manarino, daar liggen zeker kansen voor Nederland. Hè. De Bakker heeft van Manarino gewonnen, Hazen kan ook van hem winnen. Timo de Bakker tegen Gasquet, dat wordt een heel erg uh, moeilijk verhaal. Maar goed, uh, het is Davis Cup tennis. Timo is op vrijdag ver, ver boven zich uitgestegen wat betreft zijn niveau... wat we allemaal dachten dat hij had op dit moment. na nou, Een lange blessure en weinig gespeeld vorig jaar op een laag niveau. Dus ja, als hij dat tegen Gasquet ook kan doen... Timo in de Davis Cup en vijfde partijen, die heeft wel een geschiedenis wat dat betreft. Het zou zomaar kunnen, Ronald. Maar goed, dan moet Robin Hazen wel die eerste partij... gewoon even winnen van Manarino. Dat zal ook nog een behoorlijke klus worden. <laughs> gewoon even, gewoon even. Oké, okay. hey, en hoe laat ben je weer te horen morgen? Eén uur gaan ze beginnen. Dan gaan Hazen en nou ja, Manarino of de dus Spoei de baan op. Dan gaat het hier weer beginnen in die Olympic Hall in Al-Brazil. Mark Brassen, tot morgen. Tot morgen. Het is rust bij Herenveen Twente. En ook in de eerste helft de overige minuten is er niet gescoord. Het is 0-0. Laten nou, we eens kijken wat er in het buitenland allemaal gevoetbald is. In Duitsland: ook 0-4 van Werder Bremen 1-2, Freiburg, Bayern, Leverkusen 0-0, Mainz tegen Bayern München 0-2, Hertha BSC, Hoffenheim 1-1 en Wolfsburg, Stuttgart 1-1. En om half zeven begon het. Is rust bij Borussia Mönchengladbach tegen Leipzig en ook daar is nog niet gescoord 0-0 dus. Aan kop gaat Bayern München 53 punten, Leverkusen heeft er 35, dat zijn er 18 minder en Dortmund is derde met 34, allemaal na 21 duels. In Engeland won Manchester City niet, het speelde 1-1 gelijk bij Burnley, Manchester United Huddersfield Town werd 2-0, Brighton en hoofd Albion, West Ham United 3-1, Leicester City Swansea 1-1 en Bournemouth tegen Stoke City 2-1, West Bromwich Albion Southampton eindigde in 2-3 en om half zeven begonnen, dus ook rust. Arsenal-Everton. En de ruststand daar is maar liefst 4-0. Manchester City gaat een kop met 69 uit 26. United is tweede met 56 uit 26. Het verschil daar slechts 13 punten. En in uh, nummer 3 is Liverpool. Dat heeft er 50 uit 25. Dan Eibar tegen Sevilla. Daar is het 5-1 geworden. Real Betis Sevilla tegen Villarreal werd 2-1. En om half 7 begonnen Alabest tegen Celta de Vigo. 2-0 bij rust. Kwart voor 9 is er dan nog Levant. ...tegen Real. Barcelona gaat daar met 57 uit 21. Aan kop door Atletico, 46 uit 21. Verschil slechts 11 punten. Derde is Valencia, 40 uit 21. En vierde Real Madrid, 38 uit 20. We gaan het hebben over veldrijden. Net als vorig jaar is Sanne Kant wereldkampioen veldrijden geworden... ...in Valkenburg was de Belgische net te snel voor Catherine Compton uit Amerika... ...en de Nederlandse Lucinda Brandt. Goedenavond, Gio Lippens. Ja, goedenavond, Ronald. Was het een boeiend wereldkampioenschap? Ja, dat vond ik wel. Uh, vorig jaar was het ook heel boeiend, hoor. Want toen hadden we dat gevecht tussen Marianne Vos en uh, Sanne Kant... dat uiteindelijk uh, betwist werd, uh, gewonnen werd door Sanne Kant. En nu had Sanne Kant een duel met die Catherine Compton. Uh, en dat is toch een mooi duel tussen twee stijlen, hè. Uh, Compton, heel ervaren, 39 jaar oud. Een beetje een krachtrijdster, Sanne Kant wat lichtvoetiger. Uh, 27 jaar oud pas. Ja, en Kant is meer de veldrijdster. Ja, en daar heeft ze het uiteindelijk op beslist. Uh, en dat, dat bleef echt boeiend tot in de laatste ronde, want toen was weg bij Compton. En ook de strijd om de derde plek was gewoon hartstikke interessant... want uh, daar hadden we natuurlijk uh, Lucinda Brandt... die daar toch een uh, mooi gevecht uitvocht met uh, uh, Magirus. dat is de Luxemburgse, ook een wegrenster net als Brandt. Ja, en daar was uh, gelukkig dan uh, voor Brandt uh, uiteindelijk de Nederlandse de beste... zodat we in ieder geval een bronzen medaille hebben bij de vrouwen. Ja. laten we even luisteren naar de winnares. Net als de andere renster spreekt ook kant van een loodzwaar parcours. Het was echt uh, ongelooflijk lastig. Uh, een van de lastigste wedstrijden, denk ik, dat ik uh, allee, in jij uh, carrière al gereden Het Het uh, was blij dat ik de finish had. Uh, de laatste twee ronden was echt uh, de die verkramping aan. Dus uh, het was heel veel lopen en ja, dat is echt, het was echt heel heel lastig. En die uh, strijd tussen jou en Katie Compton. Uh, op een gegeven moment word je ook, uh, uh, uh, moet je een gaatje laten. Heb je, heb je het mentaal ook lastig gehad? Heb je gedacht van nou, ik zou dat wel eens kunnen gaan verliezen? Ja, toen de, de laatste ronde in gingen dacht ik wel dat, uh, dat het eigenlijk voorbij was, maar uh, ja, de wedstrijd moet nog altijd helemaal gereden worden en uh, dan is het nog uh, een dikke 10 minuten tot aan de aankomst en dan konden we uh, op die 10 minuten nog veel gebeuren. Dus, ik was blij, uh, ik wist dat uh, het eerste deel van het parcours me net iets beter lag, dus dus ik zien dat daar het, uh, het gat zeker dicht was. En, na de lange afdaling had ik uh, een paar seconden voorsprong en dan moest ik echt volgeven tot aan de finish. En, ja, ik kon dan nog verder en verder wegrijden. Uh, dus dat wil zeggen dat bij haar ook echt tegen de, de, de limiet aan was... en dat zij ook volledig leeg was. was. Dus het was haar tegen En uh, ja, ik ben blij uh, dat ik hem toch nog een jaar mag aanhouden. Sander Kant, de winnares. Uh, Gio, ze had het over een loodzwaar parcours. Wat moet ik me dan voorstellen? Limburgse klei met een hoop regen? Ja, Limburgse klei, hè, dat noemen ze ook wel lus. En, en dat is nog vetter en nog glibberiger eigenlijk... dan de klei die we kennen uit de andere provincies. En ja, het was echt verschrikkelijk. Er was een schuine, schuine afdaling, een schuine kant... waar de Rensers gewoon echt dus, ja, een afhellend stuk af moesten en uh, ja, waar, waar, waar echt gestept moest worden om er overeind te blijven. De meeste gingen er ook lopen. Uh, ik kreeg al een tweetje van iemand die zei van... een Keniaanse veldloper zou op dit kampioenschap geen uh, slechte Moet gezicht fiets hebben. Moet alleen een fietslaag. <laughs> ja, dat, dat zou het enige probleem waarschijnlijk zijn geweest... want dat zou die niet gewend zijn. Maar als je nagaat dat ze bijna 50 minuten deden... over een dikke 12 uh, kilometer, een kleine 12 kilometer zelfs... Ja, dat zegt genoeg, het was echt verschrikkelijk zwaar... en iedereen praat echt over het zwaarste WK ja, in Mensenheugenis. Ja, nu zetten het brandpark brons. Vorig jaar vierde net niet, nu net wel. Hoe goed is dat in dit veld? Dat, dat is ongelooflijk goed. Vorig jaar lag het parcours er beter. Daar kon meer doorgefietst worden. Nu moest er dus inderdaad heel veel gelopen worden. Heel veel technische stukken. En brand is natuurlijk ja, toch voornamelijk een wegrenster. Ze rijdt bij Sunweb. Ze won vorig jaar de omloop het Nieuwsblad. Maar dit, ja, ze heeft toch met, met een iets mindere techniek... bijvoorbeeld dan zo'n Sanne Kant. Want dat is echt de technicus bij uitstek daar, bij die vrouwen. Uh, red ze het dan toch op die derde plek. En uh, ja, ik vind dat echt heel knap hoor. Want echte veldrijdsters, ook mountainbikers als Eva Legner, uh, Catherine Nash... Uh, dat zijn allemaal rijders die echt wel heel wat gewend zijn... Uh, in die off-road wedstrijden. Ja, die laten ze toch gewoon achter zich. Dus uh, nee, ze heeft weer bewezen, net als vorig jaar... dat ze gewoon echt een, een topper is in het veldrijden. Ze werd ook Nederlands. Kampioenen dit jaar, maar dat was echt op een fietsparcours. En dit was, nou, zullen we het maar rustig zeggen, een loopparcours. Ja, ja, ze vindt zelf dat ze ongelooflijk heeft moeten strijden voor de brons. Ja, zeker. Ik denk wel dat ik van ver moest komen. En uh, uh, ja, toen kwam ik uh, bij uh, uh, die luxe... Masjurus. Masjurus, ja, dank je. En uh, ja, ik kon haar niet gelijk uh, ja, mentaal breken, zeg maar. En uh, ja, toen uh, moest ik die laatste ronde moest zo uit meteen komen, ja. ja want, want het was glibberen, het was glijden. Iedereen maakt af en toe een foutje. Wat denk je op het moment dat, dat die vies weer uit je, uit je handen glipt? Ja, weet je, je moet er eigenlijk niet over nadenken... en zorgen dat je zo snel mogelijk gewoon weer in je ritme zit. Maar uh, ja, iedereen komt op zo'n parcours als dit tegen. En je kan er bijna niet aan ontkomen om een keer ergens te schuiven. Wat dacht je toen je op het podium stond? Ja, dat is gaaf. Voor zoveel mensen in eigen land dat is toch super tof? Dus in de brand, ja, in de andere Nederlanders stelden teleur, hè? Ja, Marianne Vos uh, werd achttiende. Uh, eerlijk gezegd, daar had ik toch iets meer van verwacht. Ook al waren, ja, de verhalen aan de voorkant waren al heel voorzichtig. Zeker bij Vos zelf. Want uh, we weten het, ze is pas heel laat weer met veldrijden begonnen dit jaar. Werd toen ook nog eens een keer behoorlijk ziek. Uh, is eigenlijk pas vorige week in Hoge Heide voor het eerst weer echt op niveau gaan strijden. Uh, werd daar vierde. En op basis van die vierde plek in Hoge Heide... had ik toch een beetje het gevoel: oh, het zou nog wel eens kunnen gebeuren. Want we kennen Marianne Vos. Zeven keer wereldkampioen. Ja, Oh, ja, ook met dit parcours. Kijk, vroeger was het zo dat Vos op alle parcoursen uit de voeten kon. Uh, want ze is zeven keer wereldkampioen geworden. Dus dat doe je echt op verschillende parcoursen. Op lastige parcoursen, op snelle parcoursen. Dat maakt het niet zoveel uit. Maar ja, Vos in minder goed doen dus. Ja, die redt dat dan niet op zo'n zwaar parcours. Ik denk in het verleden met de vorm die ze vroeger had... Uh, ook al had ze dan een slechte dag, bij wijze van spreken. Want dat, zei ze, uh, ja, dat had ze ook wel. Dan had ze waarschijnlijk toch nog wel het uh, podium gereden. Ja, en nu wordt het gewoon verschrikkelijk moeilijk. Ja, je zei het al. Ze is er lang uit geweest. Dus ze was ook dood op. Ja, dat niet zwaar. En dat wisten we van tevoren natuurlijk. Maar uh, dan loop je op een hele goede dag. En niet op een uh, slechte dag. Want je had echt een slechte dag vandaag. Ja, goed. Uh, het is gewoon bloederen. Ja... Ik moet echt goed zijn op zo'n ronde en dan uh, ligt het mij. Maar, maar uh, dat lopen, dat uh, wilde we vandaag niet. Had het nog iets met fietsen te maken? Soms dacht ik, oh, het is alleen maar lopen. Ik denk dat vooraan het nog wel fietsen was. Waar ik reed was het geen fietsen meer. Hoe kon het? Want je, ja, je, ben, je bent ziek geweest in de aanloop. Vorige week dachten we toch uh, ja, een teken van opleving. Je werd vierde. Hoe kan het dat het vandaag nog niet doet? Ja, dit is wel een ander rondje. En, uh, ja, daar kom je gewoon... Uh, Net die, in die opbouw uh, de training tekort. En vorige week kon ik dat met mijn wegsnelheid compenseren. En hier valt niks te compenseren. Hoe heb je hier rondgereden, afrondend? Nou ja, wel mooi. Ook al uh, reed ik op een plek die niet echt uh, een rol van betekenis speelde. Toch nog wel heel veel steun van het publiek. En ja, dan merk je dat het wel kenners zijn. Hè? Het is gewoon voor iedereen, ook al rij je veertigste of twintigste of wat dan ook. Uh, het is voor iedereen afzien. En, Alleen al het uh, rondje afleggen is al uh, ja, ontzettend zwaar. Marianne Vos tegen hemma van het Zand. Um, denk je dat Vos nog een keer terugkomt in de oude echte vorm? Ja, daar zijn twijfels over. Hè? Er wordt ook gezegd, ja, het beste is eraf. En toch heb ik nog altijd dit idee... maar dat was ook een beetje dat optimisme wat ik had voor dit WK. Vos kan het nog wel weer laten zien. Ik bedoel, op de weg heeft ze eigenlijk een prima seizoen gereden. Hè? Ze werd een Europees kampioen. Ze dus heeft ook een paar wedstrijden, andere wedstrijden goed gereden. Um, ik heb het idee, die kan echt nog wel een keer een jaar... Uh, in één keer gewoon gaan vlammen, ook op dat, in dat veld... als er maar niks geks overkomt. Hè? Ze moet niet ziek worden, ze moet niet geblesseerd raken. Uh, maar het is wel een andere Marianne Vos, dat moeten we wel eerlijk zeggen... Dan de Marianne Vos, voor haar uh, ja, fysieke burn-out. Uh, voor die tijd was ze echt onklopbaar, was ze altijd overal de beste. Ja, en dat is nu minder, ze zal nu meer moeten doseren. Maar ik heb zelf nog een klein beetje het idee... ze kan nog ooit terugkomen, maar of het heel lang gaat duren, dat weet ik niet. Hey, en morgen, uh, alles minder dan goud valt tegen? Ja, van de poel, van de poel, van de poel. Dat, dat, dat, ja, je kan maar één van, plaats bezetten. in de verwachting. Ja, maar, maar weet je, aan de andere kant, op, hij heeft de druk nu. Iedereen kijkt naar hem. Uh, Wout van Aert, de grote concurrent, ja, die weet in ieder geval... dat hij dit hele seizoen de mindere is geweest van Mathieu van der Poel. Dus alles wat hij morgen doet, is eigenlijk meegenomen. En van der Poel weet gewoon... Als hij een fout maakt, als hij een keer een slechte dag heeft... Ja, dan zegt iedereen, geweldig leuk dat je 26 wedstrijden hebt gewonnen dit seizoen. Maar ja, die ene wedstrijd die win je dan niet. En dit is toch gewoon de grote wedstrijd. Hij moet morgen gewoon winnen. En ja, dat, dat, dat mislukte vorig jaar, dat mislukte het jaar ervoor. Drie jaar geleden werd hij wereldkampioen. En zijn allereerste optreden bij de profs. Dus het zou mooi zijn als hij nou weer die stand gelijk brengt. Wout van Aert heeft er al twee. Dan staat Mathieu van der Poel er ook op twee. En hoe laat is het morgenmiddag? Drie uur? Morgen drie uur, hè? vaste prik, veldrijden drie uur... en dan uh, een uurtje gewoon vol gas op dat verschrikkelijke parcours. Ik ben benieuwd hoeveel ronden de profs afleggen... want uh, ze gaan sowieso sneller rijden dan de vrouwen natuurlijk. Maar uh, ook voor hun zal het verschrikkelijk zwaar worden. Giel, bedankt en veel plezier morgen. Dank je. van de Handsome Poets, was dat. Heerenveen Twente, tweede helft, 0-0, Frank Wierheid. 49 minuten onderweg, geen wissels. Sinds de rust, dus diezelfde 22, gewoon weer teruggekomen. Het is geen grootse wedstrijd. Twente heeft niet als nauwelijks de bal ook. Nu even wel met Jensen, die de bal breed legt in de richting van Bijen. Allemaal nog op de eigen helft. Net als Vorus heeft ook nu Twente last en moeite. Vooral om uh, uh, op de helft van Veen te komen. De bal gaat achterin uh, van uh, rechts naar links. Via Lam komen we dan weer bij Jensen uit. Richard Jensen dan in dit geval. Hij kijkt even of, zo, of zijn broer bereikbaar is. Frederik Jensen die is bereikbaar, want hij wijst vervolgens de breedte in. Die bal moet weer terug naar Lam, zo gebeurt het ook. Uiteindelijk gaat hij zelfs helemaal terug naar Drommel. En die gaat dan de lange bal geven. Om eens te kijken of we op de veranderlijke helft terecht kunnen komen. Dat gebeurt niet. Cuevas bereikt. Die probeert door te koppen. Blijft die bal binnen de lijnen? Nee. Dus kan Veen overnemen voordat Twente de bal heeft op uh, hun helft. En Veen wil wel graag op de helft van de tegenstander terechtkomen. Sterker nog, daar hebben ze Leo een Deel van de wedstrijd tot nu toe vertoefd. En dat uh, zonder al te veel succes. Twee kansen hebben ze gehad. Voor Zaneli... Allebei niet gemaakt. Ter Avest nu met een balletje voor FC Twente in de richting van Boeren. Die één kopkans heeft gekregen. Dat was de allereerste mogelijkheid van de wedstrijd. Hij was een medetje of drie voor de eerste paal. Dan moet je die bal wel heel erg de juiste richting meegeven. Wil je hem tussen de palen krijgen, dat lukte hem niet. Hij kopte naast. Nu wordt hij opnieuw aangespeeld door Ter Avest. Gaat die bal over de zijlijn en kan Twente nog een keer in ingooien. Inmiddels diep op de helft van Heerenveen. En dus dreigt er gevaar voor de Vriezen. Met de bal die naar voren toe wordt gegooid. In de richting van Maher. Die kan niet in balbezit blijven. Bulthuis wint dat duel. En mag nu ook nog gaan ingooien. Maar wel zo'n beetje tegen de eigen achterlijn aan. En het moet dus naar voren. Ook omdat Piri vooral. Daar kijkt Bulthuis eerst naar. Die wil niet eens de bal hebben. Die kijkt nadrukkelijk de andere kant op. Dus moet het wel hard en hoog naar voren. In de richting van Kobayashi. Via de bal opnieuw over de zijlijn. Kobayashi pakt hem snel op. En gooit hem snel in. In de richting van Saneli. Daar is Heerenveen weer op de helft van FC Twente. Dan de bal achter de verdediging. Gestoken. Daar is Guzanejad, die krijgt te maken met Jensen. De bal voorgegooid. Maar als die bal dan een keer goed achter de verdediging van Twente terechtkomt... dan is de aansluiting er niet of nauwelijks. Het is al de tweede keer dat Guzanejad, als hij de bal heeft... moet wachten met het geven van de voorzet. Omdat er geen aansluiting is van Zaneli, van Eudegaard. Dat duurt allemaal te lang voordat het zover is. Je krijgt bijna de indruk dat Heerenveen aanvalt met de handrem erop. En dat leidt tot nu toe tot niet al te veel succes. Ook nog een blessure... Even kijken, maar heer, ja, die liep al terug piepen toen hij de bal verloor aan de zijlijn. Een metertje of 60 verderop. Maar nu, halverwege de eigen helft, is er een blessurebehandeling nodig. Dan kunnen ze bij Herenveen nog een keer aan de zijkant gaan vragen wat de trainer Jurgen Streppel er eigenlijk van vindt. Hoe hij vindt dat Herenveen deze muur, deze Twinse muur in het Abensteren Stadion moet slechten. Want vooralsnog is dat een probleem. Na 52 minuten staat er namelijk 0-0. En over een uh, dikke vijf minuten gaan we kijken naar psv Volle. PSV, de koploper tegen de nummer vijf, Peksvolle. Het verschil is wel maar liefst 16 punten. In Eindhoven zijn ze bezig met het clubrecord. Uh, met thuisoverwinningen. En Peksvolle, ja, de verrassing van het seizoen, maar dat kan je wel zijn. Maar als je dan in één week van Vitesse AZ en PSV verliest... dan is die verrassing er wel af. ook nog. Ja, en toch vrees ik met grote vrezen voor Peksvolle. Omdat ze hier met een gehavend helft naartoe komen. Ze hebben... Veel pech met blessures en schorsingen. En dat betekent dat Peck absoluut niet in zijn sterke formatie hier aan de aftrap staat. En dat is jammer, want in Zwolle liet Peck zien het PSV echt flink lastig te kunnen maken. Daar won PSV onverdiend met een uh, goal in de blessuretijd van Isimat Mirey. En daardoor uh, werd Peck verslagen op eigen veld. Maar Peck was in die wedstrijd beter, maar daar waren de sterkhouders bij. En dat is nu anders. Geen Diederik Boer, die kreeg rood in die bekerwedstrijd tegen AZ... Die Pek ook met 4-1 verloren. Hij ontbreekt Nicky van de Hart op goal. Maar verder ook geen Saimak. Geen Ryan Thomas. Geen Lijon. Zijn er allemaal niet bij bij Pek Zwolle. Dat dus moet improviseren. Middenveld wordt vandaag gevormd door Rick Dekker, Erik Bakker en Wouter Marinus. Het is middenveld. Als je naar die namen luistert. En dat uh, zie je straks ook wel aan de kopjes terug. Denk. Nicolas Freire is uh, de linksback bij Pek Zwolle achterin. En Stef Nijland krijgt de voorkeur Ondaan in de punt van de aanval. PSV dan. Ook zij uitgeschakeld in de beker deze week. In de Kuip tegen Feyenoord. Het spel was niet eens zo slecht. Maar Feyenoord was gewoon scherper, agressiever en feller. En won die wedstrijd ook wel verdiend. En PSV met een paar andere spelers aan de afstraf vandaag. In de wedstrijd waar het er voor hen echt wel om gaat. Want in de beker is dat toch een stukje anders... Hoe anders ze bij PSV ook willen beweren. Het gaat natuurlijk alleen maar om de titel. En die beker zou dan een leuke tweede prijs zijn. De titel die staat op 1. We zien Bergwijn voorin. En geen Gaston Pereiro. Hij speelde ook niet goed tegen Feyenoord. En zit vandaag weer op de bank. Een andere wijziging vind ik opvallender. De beste man op het veld bij PSV tegen Feyenoord. Mauro Junior. 18 jaar Tot een geweldige wedstrijd. Maar die mag nu weer op de bank zitten. En dat is jammer. Ook voor de voetballiefhebber. Want het is een heerlijke speler. Die mooie dingen kan laten zien. Maar blijkbaar vindt Cocu... Dat het allemaal iets te snel gaat en dat hij nog niet zoveel wedstrijden in korte tijd aan kan. Marco van Ginkel die werd gespaard tegen Feyenoord nu weer vanaf het begin aan de aftrap bij PSV. Het kan de 21ste op één volgende thuisoverwinning in de eredivisie divisie worden voor PSV. Dat is inderdaad een evenaring van het clubrecord uit het seizoen 1986-1987. We gaan zo dus beginnen de nummer 1 tegen de nummer 5, PSV Paxmoor. En uh, Heerenveen speelt tegen Twente al, al lang, Frank Wielaert. Ja, 55 minuten bijna. En uh, niet met al te veel succes. 0-0 staat het nog. En uh, Heer de Veen is een beetje ideeloos als het gaat om aanvallen. Er zit er weinig overtuiging in. We moeten nu even wachten tot de vrije trap genomen kan worden. Nadat uh, Thomas Lam een overtreding maakte. Leidde Dom Balverlies op de helft van Heer Veen. En daarmee dreigde Eudekaart meteen de counter in te zetten. Om dat te voorkomen moest Lam hem even vastpakken. En voor vastpakken krijg je een gele kaart. Dat is hem zojuist overkomen. Nu heeft Eudegaard uh, gewoon de bal nadat dit de die vrije trap wel genomen is. Via Torsby weer terug naar Kik Piri. Piri dan de helft van uh, FC Twente op. Bal breed in de richting van Zanelli, Linkerkant. En dan gaat daar Bulthuis mee naar voren. Die krijgt nu de bal van Senneli. Dan is het nog een eind hoor, naar de goal van Drommel. Bulthuis moet eerst zijn tegenstander nog voorbij. is degene die de bal als laatste raakt in het duel met Hiddete Ravest. En dus kan Twente de doeltrap gaan nemen. En gaat het overlaten aan Drommel. En Drommel maakt bepaald geen haast. Want Twente denkt, iedere minuut 0-0 is er één. Zoveel vinden we niet van ploegen die boven ontstaan. En zoveel punten pakken we niet tegen ploegen die boven ontstaan. Dus uh, dit is wel lekker. Zeker na die 4-0 thuis nederlaag tegen Heerenveen. Die zijn ze niet vergeten. Toen werd Twente alle kanten opgevoetbald... door Heerenveen. En dat is vandaag bepaald niet het geval. Het gaat niet vanzelf bij de Friesen. Nu FC Twente met Jensen. Goede beweging. Komt voorbij. Torsby met een balletje over beide heren heen. Maar dan uiteindelijk dreigt die balverlies te leiden. Maar hervoorkomt dat. Slechte bal op Assaidi van Ter Avest En dus kan Heerenveen alsnog overnemen. Via Heu. Heu. Slechte bal op Dunfries. Goed ingegrepen door Cuevas. Kan hij de bal binnenhouden? De Chileen Dat kan hij wel... Nou, eigenlijk niet goed genoeg, want hij dacht zelf al van... nou, die bal is al over de achterlijn, dus schiet ik hem nog maar verder over de achterlijn. En dus kan Heerenveen halverwege de eigen helft aan de rechterkant gaan ingooien via Dumfries. Het is uh, ja, geen goede wedstrijd. Eigenlijk zou je verwachten dat Heerenveen de betere ploeg is. Dat zijn ze ook wel. Maar het ideeloze aanvalspel van de ploeg van Jurgen Streppel zorgt ervoor dat het hier nog 0-0 staat. psv Pax volle. PSV speelt er wel gewoon met 11 man, hè, man? Ja, ja. Er ja, dus was even een kleine 12 man bij. We zijn begonnen. 50 seconden houdt deze wedstrijd 0-0. Is de stand bij psv pek. Want Santiago Arias nam even zijn pasgeboren zoontje mee het veld op. Dat zoontje is. Uh... Midden november geboren, 2,5 maand oud. Nou ja, leuk, met vuurwerk, lichtshow erbij. Maar hij hield zich staande, geen uh, tranen of iets dergelijks. Hij vond het wel leuk volgens mij. Maar hij is nu gelukkig weer verdwenen in de armen van zijn moeder. En uh, papa mag het laten zien op het voetbalveld, Santiago Arias. En zoontje Thiago gaat er dus bewonderen vanaf de tribune. De topper is het van het weekend, PSV Pack 1 tegen 5. Een Peck met uh, veel andere namen dus, noodgedwongen. blessures, schorsingen, ook een andere doelman, Mickey van der Hart. Die zijn eerste minuten keep dit seizoen in de Eredivisie. Als Jeroen Zoet, die andere doelman, de bal uh, uittrapt voor PSV, dat is verloor van uh, Feyenoord. En nu misschien op jacht kan voor het eerst naar uh, de goal van Peck. Nee, want van de hart krijgt de bal terug van uh, Philip Sender en schiet de bal dan zelf uit. We hadden de voeten van Bart Ramselaars ook kan PSV weer komen met Hendricks, een van de minste afgelopen week tegen Feyenoord. Samen met Joshua Brenet, die twee waren erg matig. Bij PSV, de beste, daar had ik het al over. Mauro, die zit helaas op de bank. Dat gaan we straks misschien nog wel bewonderen. Gaston Pereiro, ook basis tegen Feyenoord, zit ook op de bank. Werd wel voorafgaand aan deze wedstrijd gehuldigd. Omdat hij uh, zijn honderdste wedstrijd voor PSV speelde onlangs. En dus werd hij uh, door Willy van der Kuil in het zonnetje gezet. Vrije trap voor PSV. Voor Izimat, de matchwinner in Zwolle. Snel genomen. Goede opening aan de rechterkant bij Lozano. Voor Arias, voorzet richting uh, Lozano. Die is doorgelopen. Die kan dan net niet schieten. Dat is ook een PSV-. Uh, Zien dat Peck uitverdedigt via Wouter Marines. Die nu wat ruimte voor zich heeft. Hendricks loopt heel snel achteruit. Misschien is hier wel wat muziek in deze aanval van Peck. Bal gaat naar de linkerkant van het veld. Naar Mokhtar. Die schiet maar van heel ver. Ja, dat had eigenlijk niet gehoeven. Want hij had nog even door kunnen combineren. Besloten schieten ineens. Schiet ook over de goal. Ruim over de goal van Jeroen Zoet. En die mag dus opnieuw een doeltrap nemen. aanval van Peck wordt vandaag gevormd door Namli, Nijland en Mokhtar. Dat is dus wel... Zoals het normaal zou kunnen zijn. Ondaan kreeg de laatste weken vaak de voorgrunde punt vanavond. Maar nu staat daar dus weer Nederland. Maar het probleem ligt vooral op het middenveld. Waar Ryan Thomas ontbreekt. En waar Mustafa Saimak ook ontbreekt. En dat zijn toch wel de twee smaakmakers van dit seizoen. Samen met Moktar bij Pex Hier komt PSV met Luc de Jong. Die de bal aan de linkerkant speelt naar Ramselaar. Kan even niet verder. Dus maar terug naar Brenet. Een paar meter over de middenlijn. Dan gaat hij helemaal terug richting Izimat iemand dan weer naar Hendrix. Hendrix toch naar Isiemat. dus speelt PSV de bal achterin rond. Daar hebben we ruim drie minuten gespeeld in Eindhoven. Bij PSV Peksvolle stand is 0-0. 0-0 ook bij Heerenveen Twente. Frank Wielaert. Ja, 63 e minuut. En uh, de beste kans voor Heerenveen naar rust kwam van het hoofd van Kwevas. De linker verdediger van FC Twente. Die van dichtbij even dacht terug te koppen richting zijn doelman. Maar dat deed richting de kruising tot grote schrik van Johan Drommel. Die de bal... Uh, ...over zijn eigen lat heen tikt... ...en vervolgens net deed alsof dat niet gebeurd was... ...en hoopte door te mogen voetballen. Het levert een hoekschop op voor Heerenveen... ...dat zelf aanvallend eigenlijk niks bijzonders creëert... Eh, ...sinds de rust. Want eh, daar komt het simpelweg niet aan toe. Het komt niet of nauwelijks gevaarlijk in het strafschap van Drommel. Dat zou nu kunnen via zijn Nelly. Als het dan gevaarlijk wordt, dan is het via hem. Hij zoekt nu het been van zijn tegenstander. Ter Avest, als de bal er al lang is, langs is, maar hij nog niet. En hij gretig over het been van eh, Ter Avest gaat. Terecht weggewoven. Door Manschot, die er vlakbij staat. En zegt van, nou, ja deze wilde hij wel heel graag. En deze zocht je zelf op. Dus krijg je hem niet van me. Twente geeft overigens de bal razendsnel weer terug. Aan Hereveen nog voor ze op de helft van de tegenstander zijn. Overtreding op Torsby, namelijk. Dus kan Hereveen doorvoetballen. Over rechts via Dumfries. Dumfries, Eudekaart komt even een bal ophalen. Probeert dan meteen Jens uit te spelen. Dat lukt niet. A dan met meteen zijn directe bewaker. Torsby weer in de buurt. Punt 16 linkerkant. Kap naar binnen. Kap naar buiten. Gaat hij dan nog schieten? Kap nog een keer naar binnen. Dan is er inmiddels hulp van Dumfries. En dat is al gauw een mannetje te veel. Hij kijkt niet om zich heen. Vergeet zijn medespeler. Zoekt naar de mogelijkheid om te schieten, aan En die vindt hij niet. en nu is ineens heel veel ruimte voor Bulthuis in het Abelenstra-stadion. Kobayashi, ook hij heeft heel veel ruimte. Is nu bijna de meest vooruitgeschoven speler. Bijen zit er dan goed tussen. Eudekaart, de meest technische speler op het veld. Nog beter dan Asaidi. Maar uh, ook hij kan geen openingen creëren. Net als Asaidi aan de andere kant. Neli gevonden, voorzet gegeven. Een bal tegen Bijen aangeschoten en die trapt dan de bal hard en hoog naar voren in de richting van Boeren. Die dan moet proberen die bal onder controle te krijgen. Dat lukt hem niet met Piri in de rug, dus kan Heerenveen weer overnemen. Dat doen ze via Schaars en Bulthuis. Linkerkant van het veld, Seneli aangespeeld. Seneli weer terug naar Bulthuis. Dan meteen Coujanezat aanspelen. Seneli gaat er dan achterlangs. Coujanezat heeft vooral tijd nodig om de bal goed te controleren. Krijgt hem weer terug nu van Schaars. en dan wordt er wel een overtreding gemaakt. Net buiten het strapsopgebied door Peet Bijen. En dat levert een vrije trap op voor Herenveen. Een plek waarvan je zou zeggen, normaal gesproken, dat zou best gevaarlijk kunnen worden. Niet ineens. Schaars uh, legt hem wel klaar. De bal ligt zo'n beetje op de punt van de 16 aan de linkerkant. En ook Zeneli meldt zich dan uh, voor die vrije trap. Daar waarschijnlijk wordt hij bij de tweede paal neergelegd. Daar waar nu ook alle lange mannen van Heerveen uh, gaan lopen. Heu heeft bijvoorbeeld alles met het hoofd gescoord. Bulthuis kan dat ook. Roezanjat is daar nog om een balletje binnen te tikken. En ook uh, Torsby, die al een hele tijd niet meer gescoord heeft, bevindt zich daar op een plek. Waar hij zomaar een doelpunt zou kunnen maken. Iedereen bij Twente op één lijn. Dat zijn er een heleboel. Zanelli gaat trappen. Bal richting de tweede paal. Heu kopt. En die kopt raak. En dan is het 1-0 voor Heerenveen. Herenveen. Dat is niet onverdiend. Maar dat dat uit de standaard situatie gebeurt, is ook niet zo heel erg raar. Want voetballend wilde het maar niet lukken. Heu kopt die bal uitstekend binnen naar Een goede vrije trap van Zanelli. Dan kun je zo mooi met z'n allen op een lijntje staan. Je moet niet vergeten mee te lopen, mee te springen. Met de centrale ...verdediger van Veen. Want dan ben je gezien, dat blijkt maar weer geen tijd voor Drommel om te reageren. Die staat muurvast op zijn doellijn. Kan alleen maar kijken hoe die bal binnenvalt. Van zo dichtbij komt die bal namelijk. Het is geen buitenspel... Niet voor Heu althans. Er staan er wel een paar buitenspel. Maar het is niet Heu die daar uiteindelijk die buitenspel staat. In de verste verte niet zelfs. En dat betekent dat deze goal gewoon... Hij telde al, want er is niemand die het terug kan fluiten. Manschot had hem al geteld. Maar uh, mocht iemand twijfelen uh, van de tukkers... of degene die uh, luisteren... het is niet nodig om te twijfelen. Een goede goal van Heu. Een tweede van dit seizoen. Volgens mij maakte die ze vorige ook tegen FC Twente zeg ik dan maar volgens mij is dat inderdaad zo. En dus inderdaad twee goals tegen FC Twente voor Heu. Vandaag één. dat is goed voor de 1-0 voorsprong. PSV Peck, Arman. 7 minuten gespeeld 0-0. In Eindhoven eindelijk weer eens een thuiswedstrijd voor PSV Dat na de winterstop in Enschede, in Almelo en in Rotterdam speelde, dus nog niet in Eindhoven. Daar zijn ze nu weer terug de te koploper van Nederland met van Ginkel in balbezit goed direct gespeeld naar Lozano aan de rechterkant. Arias komt er overheen. Dender, de stoomtrein uit Colombia geeft de voorzet die dan door Sender. ...nog net binnengehouden kan worden. En daardoor geeft Peck geen hoekschop weg. Van Ginkel vangt wel op op middenveldkop. Direct maar door richting Luc de Jong. Maar ook hij dan net niet. En zo kan Marcellus, ex-PSV, de bal wegwerken. Hij natuurlijk een verleden in het hoofd. Net als Stef Nijland die in de punt van de avond staat bij PSV... ...dat nu weer de bal heeft met Daniel Swaap. Alle voortekenen zijn aanwezig voor een leuke wedstrijd. Want Peck wil ook wel voetballen. Dat is te zien in de eerste tien minuten. Dat is ook het spel van Peck dat al uh, het hele seizoen zo acteert natuurlijk. Die willen het spel ook wel maken. Die willen ook gewoon mooi voetbal laten zien. Ook als ze heel veel spelers missen. Dat betekent natuurlijk ook wel dat PSV ruimte gaat krijgen. En dat hebben ze graag. Van Ginkel nu voor PSV. Aan de rechterkant ligt er ruimte bij Arias. Die krijgt de bal ook. Tegenover uh, Marcellus. Maar dan wordt een hoekschop net niet weggegeven. Want Van der Hart kan de bal nog binnenhouden. De voorzet van Arias die uiteindelijk gegeven wordt. En zo kan Van der Hart de doeltrap winnen nemen voor Pexvollen. Hebben we acht minuten gespeeld. In Eindhoven staat het nog steeds 0-0. Gaat Van der Hart even zijn tijd nemen omdat er een speler geblesseerd ligt. En dus moet hij de bal even uittrappen. En uh, zie ik hier dat allemaal koffie en thee langs me heen wordt gebracht. Zie ik ook dat de bal buiten de lijn is uiteindelijk. Rick Dekker is de man die ligt. Heeft een uh, tik gekregen op de enkel een minuut of vijf geleden. Daar heeft hij nog steeds last van. En zit ook te gebaren dat het niet goed gaat met hem. Ja, hij ging wel door na dat incident. Een paar minuten terug. Nu is er toch verzorging nodig. En het zou ontzettend vervelend zijn voor Peck. Als ook Dekker nu geblesseerd uit gaat vallen. Want de spoeling is al dun. En die wordt alleen maar dunner. Hij wordt dus opgelapt nu na negen minuten in Eindhoven 0-0. bij Heerdeveen Twente, 20 minuten voor tijd, 1-0. Bij PSV Pexvolle, na minuut of 11 is het nog 0-0. En de late wedstrijd straks gaat tussen Heracles en ADO Den Haag. We zijn terug naar het NOS Journaal van 8 uur met Lotte de Wind. Tot zo. Sommige meerkoeten leven vredig met elkaar samen... terwijl andere juist bloeddorstige vechtersbazen zijn. Hoe komt dat? En de vlindereitjes van de sledoornpage zijn nu te zien. We gaan op zoek naar de parels van de winter. Een rondwit puntje, bolvormig. Het lijkt een beetje op een zeeegeltje. En verder in vroege vogels... wat had Willem van Oranje met de ijsvogel? Met verruiteren in, dus in de beeld. Vroege bloeiers en eerste zangers in de Venolijn. En we maken de genomineerden bekend voor de titel... Groenste politicus van 2017. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek...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 Beleef alle wedstrijden live met Fox Sports Eredivisie bij KPN. Voor maar 57 per maand. KPN, trotse hoofdsponsor van de Eredivisie. We vragen over de Mini Club Business Edition? Stel ze vanavond, vanaf half zeven tijdens de uitzending van Mini Live op Mini.nl. NPO Radio 1.